Het staatstoerzicht op de mijnen noemt het plan van aanpak goed genoeg om mee aan de slag te gaan. Als alles volgens verwachting verloopt, kunnen de eerste nieuwe inspecties meteen na de jaarwisseling beginnen. In Pakistan is een moslimgeestelijke vermoord... die wordt beschouwd als de vader van de Afghaanse taliban. Zijn zoon zegt dat hij is doodgestoken, de dader is ontkomen. Maulana Samiul Hak had een school in het grensgebied van Pakistan en Afghanistan. Veel van de oprichters en leiders van de Afghaanse taliban... hebben daar hun opleiding gekregen. Toch werd hij ook door de gematigde conservatieven gerespecteerd. Premier Gaan spreekt van een groot verlies... Het failliete slotenvaartziekenhuis in Amsterdam wordt de komende tijd ontmanteld. Daarmee lijkt definitief geworden dat het ziekenhuis dicht gaat. Maar er loopt nog een verkoopprocedure, dus helemaal zeker is dat nog niet. De patiënten worden zo snel mogelijk overgeplaatst. Het besluit is genomen in overleg tussen alle betrokken instanties, waaronder minister Bruins, de inspectie en de Nederlandse Zorgautoriteit. Als tijdelijk meer medische expertise of extra geld nodig zijn voor de verplaatsing van patiënten, worden die beschikbaar gesteld. Hoe lang de ontmanteling in beslag gaat nemen, is niet bekend. Het weer, vanavond en vannacht droog. Temperaturen van rond 3 graden aan de kust... tot kans op nachtvorst in het oosten. Morgen veel zon, en dan wordt het 11 graden. Zondag overdag nog een paar graden warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files.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 het in de huis, ja, je vrienden van de radio, DJ JK en DJ Dion ze zijn er weer bij, bij een nieuwe aflevering. Oh, Dennis, wat een week, wat een week. Ja, ja, ja. En wat een nieuw zeg om het week mee af te sluiten. Ja, wat denken we dan? Formule 1, vorige week, natuurlijk, Max Verstappen, grandioos gewonnen in uh, Mexico. Ja, jij bent niet uh, helemaal van uh, de Formule 1, hè Dennis? Nee, ik heb er niet zo geduld voor, eerlijk gezegd. Nee, sommige wedstrijden duren ook vrij lang, maar ja, sommige. Ja, dan zit je ook een puntje op je zool En dit was er zo één, hoor. Ik vind zelfs voetbal niet eens interessant hoor. Ook niet damesvoetbal? Ja, dames hockey zie ik wel. Ja, wel ze presteren natuurlijk. Nou ja, ik zeg. Er is gewoon van allerlei leuks gebeurd natuurlijk. En natuurlijk vandaag geweldig nieuws over. De Formule 1, die als het goed is, gewoon lekker hier op ons uh, thuiscircuit uh, komt uh, rondjes draaien. Ja, in uh, ja, ja. 2020 hè. Verwacht. Ik zei het je toch. Ik zei het je toch. Het kan gewoon niet anders. Ik ga van vanochtend, uh, of oh, ja, vanmiddag inmiddels, uh, achter de prins. Ja, ja. Niet, ja. <laughs> niet met zijn gouden koets hoor. Nee nee nee, nee. nee, nee, nee. Gewoon een andere mooie rode auto. Nou ja, genoeg over uh, dat rondjesrijden. Denk ik zelf. We gaan het gewoon vanavond over. Plaatjes ronddraaien. Want ja, daar ben je. Wij zien het voor aan het juiste adres. Uiteraard. Wat hebben wij vanavond allemaal klaarstaan? Natuurlijk, de charts. Ik ben benieuwd of wat veranderd is. Ik heb nog geen blik geworpen in de charts. Misschien gaan we een hele frisse, fruitige... Charts chart erbij pakken vanavond gewoon, voor de, voor de gein eventjes, uh, ja, ja. een ke keer wat anders. Ja. Gewoon omdat het kan. Ik zie hier nou gelijk al een berichtje binnenkomen, ja doe die klassieke chart even erbij. Nee, we hebben wel een klassieke deuntje ja. ja. op de achtergrond. <laughs> Ethische, s charts. Ja, ook, ook leuk natuurlijk. Ja, ja, ja. Natuurlijk heeft onze enige echte DJ die ons in hier alle nieuwtjes bij elkaar geschaapt. Ja, vooral voor, ja, voor de hand licht een nieuwtje, ja. ik ga er nog niet zoveel over uitweiden Dennis. Ja. Natuurlijk, uh, feestjes, feestjes, feestjes, uh, dat is altijd goed. En natuurlijk, dat tweede uur. Een uur non-stop in de mix. The one and only DJ Dion Sydney. Maar ja, zover is het nog niet. Ik heb nu eerst een uh, lekkere plaats staan. Uh, van niemand minder dan uh, Block and Crown. Oeh, ja, ja, ja. Het belooft altijd. Ja, en ik zeg ook al, de, uh, ja, de, de, de titel is gewoon ook goed. Want voor de homies. Hey. Ja, dat is hem, hè. Dat zijn wij, hè. De, de homies bij uh, homies. Ik zou zeggen, hou me lekker aan. Zet je kacheltje aan. Of ja, dans je gewoon lekker warm. Want dat kan hier wel met die muziek. Nu, de nieuwe. Block and Crown. Je hoort het al. Haha. Coolio in the house. 106, 7, de hout. Dit is het. Jouw 106.9. Jouw zevende versnelling. 1 van Cuz of the dolly. 23. She 3.20. heb je ja, meegenomen? Ja. Ja. De nieuwe van Olaf Wasowski en uh, Giorgio Schulz, cool uh, en Nou, hij is zeker goed, uh, goed genoeg hier bij ons. Ik neem af en toe wel wat lekkers mee. Ja, en daarvoor dan natuurlijk die plaats van Block en crown uh, voor de homies. Bij, uh, Olaf Wasowski, ja, oldschool hero uh, om het zomaar even te zeggen. Ja. En ja, Giorgio Schulz, uh, ken jij die ook nog? Nee. Of ken je die naam totaal niet? Nee. Ja, ik ben natuurlijk weer een net eventjes een generatie ouder als jou. Oldschool. Vroeger had je natuurlijk hier in uh, Zandvoort uh, de Club Yanks. Ja, ja. Ja. En dat was altijd feest hoor. DJ Raimundo, maar ik meen me te herinneren dat Giorgio Schultz daar ook heeft gedraaid. Oké. Okay. Dus ja. Ik zie de plaat in één keer bij jou voorbij komen. Ola Pasowski. Nou ja, dat, dat is toch altijd gewoon. Uh, bijna altijd goed hè? Dat, uh, dat kun je bijna altijd zo blind opzetten. Gewoon ja, met, uh, ja. vertrouwd. Dus, nou ja, lekker Dennis. Lekker, lekker uh, Goed bezig. Bezig. Goed bezig. Ja, je hoort het al uh, gelijk tijdens onze introductie hier zo. Vorige week natuurlijk die Grand Prix uh, van Mexico. En ja, Max Verstappen die uh, wist daar gewoon uh, helaas niet uh, de pole position uh, te pakken om te starten. Uh, tweede plek. Maar daarna, als een speer, richting die, die veelbegeerde nummer één. En dat heeft hij ook gewoon zo gehouden. En nou ja, over nummer één gesproken... Ja, Armin van Buren, die was er gewoon ook bij. Armin van Buren heeft van wel heel dichtbij gezien hoe Max Verstappen de Formule 1 GP van Mexico op zijn naam heeft. Tijdens de race was de Nederlandse DJ in de pitstraat te vinden. Ja, Armin is in Mexico stad omdat hij naar de podiumceremonie een set draaide. Het werd een extra feestelijke set, niet alleen omdat Max de race won... maar ook omdat de Britse coureur Lewis Hamilton wereldkampioen is geworden. De set van Armin werd live gestreamd via Facebook en trok daar veel bekijks... Ja, toch jammer dat ik dat heb gemist, Dennis. Ja, die live ik, uh, het was bij mij ook niet... Uh, nee, vorig, ja, vorig jaar was het... Uh, wie was dat toen? Hartwell, geloof ik. Ja. Maar ja Hartwell, geloof. die zegt ook... Uh, ja, ik ga nou rustig aan doen. Ja, die, Dus dan, uh, dan moet er toch een uh, ding dat, is. Dan moet een ander het doen. Ja, en de, eigenlijk... Uh, ja werd, Armin begon uh, met uh, draaien. Ja, en dan als je via Zingo kijkt, dan wordt er weer even weggeschakeld. Uh, weer een reclameblokje. Ja. En toen kwam uh, Max weer het podium uh, daar bij Armin op. En dan werd de muziek gewoon stilgelegd. Mocht hij eventjes symbolisch de uh, party uh, lekker uh, beginnen? Hij, hij, hij mocht op play drukken. Hij mocht op play drukken, ja. Okay. Ja, poes, je, je moet poes, hierop drukken. Pre, press the button. <laughs> ik, ik denk dat Max dat ook wel heeft gedaan, hoor. Ja, tuurlijk. Dus... Uh, Hey, maar... ik, even zo, ik zie een fotootje van, die, uh, van het feest. Maar dat ziet er wel heel veel heftig ja, maar uit. Wil je even een geluidje erbij doen uh, voor gaan, de luisteraar? Even, even, even, uh, even, even soundchecken. Nou. Nou, uh, zit er geluid bij of zit er geen geluid bij? Oh, wacht. komt die aan. Nee? Nog niet? Ja hoor, ik hoor hem. Loud en clear. Ja, dat is stamp hoor. Uh... Nou, arm, ik kan wel een feestje neerzetten hoor. Dat wou ik net zeggen. Ik heb, ja. hem, ik heb hem in uh, arm en olie gezien in de arena. Ja, ik heb er echt van genoten. En er zit iedereen te wachten. En toen werd hij uh, zo stilgelegd. En toen kwam Max daar op het podium. Ja, maar dat doe ik gewoon even zo. En dan gaan we gewoon even door. Maar helaas, je, je hebt hem net te ver naar voren gespoeld. <laughs> jammer weer, jammer weer Dennis. Jammer. Maar goed, dit is dus een kleine indruk van... Uh, arm is de set. Ja, je, mocht je het terug willen zien, nou, het zal ongetwijfeld op zijn uh, Facebook uh, page uh, te vinden zijn. Ja, straks nog meer nieuwtjes. Ook een feestje inhalen waar je vanavond naartoe kan. Uh, ja, een ja, s Nou, feestje. Dat, uh, dat is ook wel weer uh, leuk, hè? Ja? Uh, dus, uh, ja. Ik weet niet of het uitverkocht is. Volgens mij uh, het, het, doen, het, het, het hangt erom. Maar ja. Een feestje is ook gewoon een feestje als je lekker naar zie blijft luisteren. Tuurlijk. Gewoon uh, op je eigen uh, bank lekker zitten. En wat hebben we vanavond voor je klaarstaan? Nou, ik heb een hele mooie voor je klaarstaan. Zul, zullen we er even bij pakken. Ja, doe eens. De, de nieuwe van Attica. Oh, Attica. Ken je, ken je ze? Ja, ja. Net binnen als de promo van uh, Mixmash. Ja, die jongens ja, zijn lekker bezig hoor. De nieuwe Attica. Country Boy uh, is het, Rek. Hij komt pas uh, 16 november uit, als ik het goed heb. ja, ja, het ja. Zou, zie je het niet zijn als... Maar zie je niet op de radio te horen is. De nieuwe Mixmash Ethica. Jouw vrienden van de show. Twee uur lang Kratie de heetste Kratie beat. Kratie. En hoe mag je het ook noemen? Nechten. Kratie. Kratie. Kratie. That's right. Da da da, you're just a country boy. Country boy. I see you downtown clubs, but wearing all the designer clothes. I know from the way you walk. Da da da, you're just a country boy. da country boy. Freak. Exclusief hier weer, Dennis. Wat, ja, ja. wat flik jij me nou weer hier? Ja. Ik, ik, ik zit hier alleen maar aan de telefoon. Uh, hoe komen jullie aan die platen? Van ja, dat, dat, dat is beroepsschijmen. Ik had hier net al spinnen aan de lijn. En uh, deze oh, ook maar uh... is, Wat zeiden ze? Bedankt dat je onze platen draait. Goeie promotie. Waar zit het lek? Vroegen ze. Ja. Dan moet je, de, moet je de loodgieter bellen. Dat zei ik ook. Ja, die, ja gelukkig hebben we het tele een telefoonlijn hier zo in de studio met de meerdere lijnen. Maar, met uh, met beeldscherm. Met beeldscherm, ja gelukkig zien ze. niet. Uh, volgens mij moeten wij hier zo'n zo uh, wit maskertje zitten. Ja. Ongelofelijk, maar ja. wat een beuger zeg. Hey. Ja, ja, ja. En dan voor die heerlijke plaat van uh, Ethica. Of uh, Mixmash. Ja, ja, dat moeten we in de gaten houden, de jongens van de Mixmash. Want uh, ja... Het gaat lekker. Ja. En uh, wat ook lekker is, uh, ja, vorige week rijden we uh, al een plaats van ze. Sunry James en Ryan Marciano. Ja, en uh, die hebben weer een uh, leuk feestje namelijk, a Sexy by Nature in Rotterdam. En ik heb de letter, uh, de line-up uh, gekregen. Oh. Ja, going out with a bang, Sunry James en Ryan Marciano hebben de line-up aangekondigd voor de grootste eindejaar editie van Sexy by Nature op zaterdag 29 december... in de onderzeebootloods in Rotterdam. Ja, die onderzeebootloods staat uh, waarschijnlijk toch leeg. Ja, <laughs> zo is het. Ja, dus ja, dan mag ik knallend optreden van de DJ-duo zelf. Ja, naast nou de, de DJ-duo, DJ bal gaat lekker, zeg. Oeh, uh, ja, neem een slokje cola. Nou, dan gaan we helemaal goed. Nee, wie komen er nog meer? Niemand minder dan Eric Morelio. Oh, de, de Kungs... Ja, dat is ook leuk. Leroy Styles en Michel De Heij. Dus ja, het Rotterdamse havengebied zal in het laatste weekend van 2018... het toneel zijn voor deze speciale editie van Sexy by Nature. De onderzeebootloods zal worden omgetoverd tot een massieve club... met twee verschillende areas. Naast de mainstage zal de tweede area gehost worden door My Day My, Day My After... Sunny James en Ryan Marciano's sexy bij Nature Faces zijn inmiddels een wereldwijd fenomeen en werden voornamelijk bekend door edities tijdens het Amsterdam Dance Event, Miami Music Week en door podia te hosten op festivals als Tomorrowland en Mysteryland. Don't stop till you get enough is bij het energieke duo Sunny James en Ryan Marciano niet bekend een week geleden stonden ze nog veelvuldig op te treden tijdens het Amsterdam Dance Event. Waarbij ze onder andere draaiden op hun eigen Sono Music Label. Avond in de high-end underground nachtclub met Fox. Inmiddels hebben ze er alweer twee shows op zitten in de Verenigde Staten. En zijn ze onderweg naar Azië waar een zevendelige toerenprogramma staat. Het Amsterdamse duo is razend populair... en brengt met deze editie van Sexy by Nature... een stukje van hun succes uh, terug naar Nederland. De show wordt geproduceerd door INA Events... bekend van onder andere Don't Let Daddy Know... Kingslands Festival en Tic Tac Events. Ja, de early bird tickets zijn inmiddels al uitverkocht, ja. Dat ga je de koekok uh, met Eric Morillo, de koeks uh, en uh, Lero Styles. Ja. Dus ik zeg, uh, ja, dat is. er Maar wel leuk de uit. Heide, dat had ik niet verwacht. Michel de had je Olle, niet verwacht. Ja, uit Rotterdam, Rotterdam, jongen. Je jongen. weet toch? Vleutviool. Nou zeg, nou, nou, zo nou, nou, kan hij nou, nou, wel weer. Nou, nou. Maar ja, Deur de beer tickets zijn dus al uitverkocht. En de regular-tickets zijn in de verkoop voor 35 euro fee. Je weet zelf. nog, Mij vallen voor zo'n evenement. 35 ja. euro. ja. Ja. Uh, dat, uh, ik zie tegenwoordig de kaarten uh, voor een uh, klein feestje al uh, met minder uh, namen. Dat ik denk van, oké. Okay. ja Ik zie ook Rancido nog staan. Uh, Finny James, Mark Bolt. Dus uh, ja, er staan genoeg uh, leuke namen op. Ja, genoeg te doen. Zeg je nou, ik wil kaarten kopen. Dat kan sexybynature.events. Ha, cheeky day. De... En door... En door gaan we zeker, want we hebben nog uh, meer op de agenda staan. We uh, gaan straks even kijken, want er is een reunie plaats, uh, die plaatsvindt vanavond. Ja, ja. Frank en Nick reunie. Ja, ja dat moeten we toch eventjes zeggen. Dat moet even vermeld worden. Daarom. En Dan wat gaan we even straks de even? kijken. Oh, ja. Heb je al Sneak Peek gedaan? Nee, ga ik nu even doen. Dan nou, ga jij nog eens even ik, een ik, lekker nummertje ik, opzetten. Ik, ik heb wel eventjes gekeken. Een plaatje die ik nog niet heb zien staan, maar ontzettend goed vind. Dat is de nieuwe plaats van Rowan Reeks en Kapsalon. Niet, oh. Uh, ja, jij, jij denkt gelijk weer aan eten. Ik zie je ik zie alweer <laughs> handen wrijven. Nee. Nee, nee, nee. nee Kapsalon nee. met de C. Break It Down is uh, de titel van de track. Hij is uitgekomen op Mixed Mesh Deep. Helaas heb ik hem nog niet uh, gedraaid, maar er gaat er verandering komen. Zet hem gerust wat harder. Break it down and get you into the groove. Ik hoop niet, ik hoop niet dat je op de snelweg zit. Oh, dan gaat dat voetje naar beneden zo hoor. Linkerbaan. Break it down, Rowan, Reeks en Capsalon. Dit is Seer. Break it down and get you into the groove. Break it down and get you into the groove. Kateri, Kateri, Kateri, Kateri, Kateri, Kateri, Kateri, Kateri, Kateri. is deze Fissure met Losing It. Ja, ja. Ditmaal in de 7-remix. Oh! Ja. En, en het blijft maar doorgaan, hè, met die platen. Het, uh, gewoon uh, fantastisch, deze. Ja, terwijl het eigenlijk, als je hem zo hoort... Het is een simpele plaat. Het is een hele simpele plaat. maar, maar het, ja, dat het, is het, het vind... vaak bij platen. Ja. Gewoon hoe simpeler het is... Hoe beter. Ja, des te makkelijker het is. Hey, ik weet uh, vanavond een leuk feestje. Oh, ik weet niet of je nog tijd hebt, maar... Ja, veel Halemse Dertigers bleven hun eerste nachtelijke avonturen op de beruchte Frank- en Nick-feesten. In het aloude stadscafé van 19, uh, vanaf 1996. Ja, sinds negen jaar verzamelen deze feestbeesten zich iedere eerste vrijdag van november. voor een avond vol ouderwetse gezelligheid, herinneringen, muziek uit de jeugd en vele vrienden en leeftijdsgenoten. Dit 25 feest is ideaal voor iedereen die van een eindjesfeest houdt... met alleen maar leeftijdsgenoten. En dit jaar wordt er al om half negen gestart. Ja, dan kun je weer gewoon fris en fruitig op tijd naar huis. Toch? Ja, Frank, Bom en niks als Staals, uh, wij hadden nooit kunnen dromen... dat we 22 jaar na ons eindexamenfeest nog jaarlijks zo'n groot feest zouden geven. Waar al onze vrienden en bekenden allemaal bijeenkomen... Dat onze feesten zo'n begrip zouden worden in Harlem hadden we niet gedacht. Altijd supergezellig en we kijken dan ook erg uit naar 2 november... waar we weer ouderwets los kunnen gaan. Al zal de gaten wat langer duren dan toen we 18 waren. Het was muzikaal een mooie tijd, want hokjes bijzonder nog niet. Platen van Anouk, de Fingerboys, Boys, DJ Jean en Paul Elzak. Ze gingen hand in hand. Hakken, slijpen, housen en meebrullen all night long. Organisator DJ Flexi Frank... Draait al deze 90s uh, klappers. De vergeten paaltjes en guilty pleasures. Daarnaast is er altijd een surprise uh, optreden, een fotowand en zijn er vele extra verrassingen op de avond. De voorgaande edities waren uitverkocht, dus dat belooft wat uh, voor vrijdag uh, 2 november. Dus vanavond, ja, ze zijn al begonnen. Je kunt uh, via Facebook even kijken 90s party voor alle updates of alvast in de stemming te komen. Ja, dan mocht je gewoon zeggen van hey, ik heb vanavond nog niks te doen. Trek je staat de schoenen aan. En ja, je bent zo in de patronaat in Halem, want daar is het feestje. Ja. Ja, het is jammer dat wij hier zitten. En anders hadden we er zeker even heen gegaan. Ja, je hebt sierpaarden en werkpaarden. Ja, de honden. Nou, wie weet, wie weet uh, volgend jaar. Ja, daarop. Of binnenkort. Uh, we, beschrijven, we schrijven hem op in ieder geval. Ja, zeker te weten. Dan ben je ook weer een jaartje ouder. Ja, gaan we voor de LFT-dits? Ja, dan ben ik. Dan ben ik dertig. Oh, ja, <laughs> Ja, altijd tijd voor een feestje. Dat wou ik net zeggen. Hé, hey, we gaan gauw door, hè, want uh, tijd vliegt zoals je weet. Zometeen uh, een blik in de charts. Maar eerst deze plaat. Oh, Ja, die op de achtergrond is ook lekker hoor. Maar Roger en Funny Funk. Ja, die hebben een kutting. Ja, een echte. <lacht> wat? Ja, wat? <man. lacht> zo heet de trick nou gewoon. Ja. En die plaat is. Uh, ja. Je kent hem vast wel. Maar die is in een uh, Anniversary-mix uh, gebracht. Ja, een mooi ezelsbruggetje, van een ja, ja. vierjarig bestaan uh, naar kutting. <lacht> Dit heeft uh, Ramacoustic uh, me ook onder handen genomen. Nou, als je Roog en Erik hier een beetje kent, dan weet je dat het gegarandeerd los gaat. Ja. Hoort weer nu! Sheepam Zandvoort, zie het in de house! Wat een kutting van Roog en Vanek Fang. Zeker geen kutting, Dennis. Wat nee. een plaat, hè. Zo. Oh, oh, oh, oh, oh. Helemaal los. Ja, en, en jij denkt van, nou, waar komt het nou vandaan, dat, uh, dat geluid, hè? Nou, zo wel even de original erbij pakken. Nou, door even snel. Oh ja. Ja, dat, dat ken je weer in één keer. Maar dan vind ik toch die remix vetter, hoor. Ja, als je... Uh... Als je dit hoort, ja, de ramacoustic uh, kan dat wel. Ja. Ik, ik, ik zeg, ik vind hem leuk. Uh, ik denk dat we hem wel vaker gaan draaien. Ramacoustic uh, is van toerhond. Dus. En dat draaien wij hier gewoon. En wat we, ja, wat we ook gaan draaien, is zometeen een plaat, uh, misschien uit de charts. Had jij je favoriet voor, uh, voor de charts? Uh, waar, waar wil je naar kijken? Zullen we gewoon eens een beetje gek doen vanavond? Ja, we gaan... Uh... Funk Soul maar, Disco. We gingen, toch, we gingen toch terug in de tijd. Dus, uh... Ja, daarom. Ik, ik heb gewoon van alles openstaan vanavond. Dus op nummer 10 vinden we daar zo uh, in ja. funky Soul Disco. Disco Incorporated met Halloween Samba. Op Music Express. Lekker he, vind het eigenlijk best wel lekker dit. Lekker relaxed om de avond mee euh, te beginnen zo. Ik hou heel erg van dit soort uh, muziek hoor. Nou, eens kijken wat we op nummer 9 vinden. Daar vinden we Disco Incorporated met Fire Groove. Oh ja. Oh, lekker dit. Baby, hebben hier pareltjes ontdekt. Ik, ik word hier vrolijk van. Virtue it fire. Altijd ja, ja. goed. Op oh, deze chart gaan we... Ja, deze gaan we in de gaten. Oh, lekker! En op nummer 8 dan, daar vinden we Aretha Franklin met I'm Every Woman. Het lijkt een beetje house uit 2000, 2002. Ja, ik vind het heel lekker. En eens kijken dan, want ja, normaal gesproken moet het hoger uh, in de chart komt beter worden. Ja, Op nou. nummer 7 vinden we Disco Incorporated met Lovely. Hey. Ik vind dit lekker gewoon uh, voor, voor uh, een zondag. It's a lovely day. Op nummer 6 vinden we Funk the Beat met Clap Your Hands. In de Sex Machine ja, Mix. Lekker dit. Ik denk dat wij ze tegen een c uh, disco sessions gaan houden. Sex Machine, get up over that thing. I feel good. Nou, als ik dit hoor, dan... Yeah. Jij hebt uh, weer een uh, nieuw uh, instrument uh, gekocht. Dan denk ik van, nou, hier zie ik wel wat in. Ja. Yeah. Maar door met de charts. Op nummer 5 vinden we Funk The Beat met In The Mix. Hé, hey, dat is jouw woordje. Mm -hmm. En als het niet voor de muziek was, weet ik wat ik doe. mix. hij do. yeah. oh, ja, gaat lekker hoor, die char. Zo. So, op nummer 4 vinden we het: DJ Lawyer met Sad Girls. Ja, ja. Oh, ho, oh, oh, ho, oh. Ga je daar door. Als je een feestje wil beginnen, nou, dan zet hier maar die uh, chart op. Ja. Ik, ik denk dat je hier wel weer uh, goed gaat, hoor. Dit kan je, dit kan je gewoon in een patronat draaien, joh. Nou, welk feestje ook komt. Ik denk als je hier wat tussendoor hustelt. Zo. Wow. Maar die nummer drie, ja, hij loopt hoor. Dimitri van Paris met Chic en Le Freak. Oh. En dan de, de guilty pleasure. Is alle verhelden beter? Ja, hij is wat moderner, hè? Ja, oh, dit, dit, dit is hem, hoor. En op nummer 2 vinden we... Marvin Alloy en de Rough Traders met Cat Down Tonight. Je wil ze allemaal meezingen, hè? Ja. En dan op nummer 1 vinden we... Disco Incorporated, met Keep On in the Fonley Vocal House. Nou, dat pik niet echt een nummer 1 omdat ik deze, deze machine een keer gestemd Maar goed, nou, nou. Ja, jij vond deze beter hè? Nee, ook niet, want ik hou helemaal niet van Casey in the Sunshine bed. Nou, jammer, ik weer, weer, jammer, ik jammer weer. Jammer, jammer. Zeggen, dan vind ik de platen weer onderin de lijst weer lekkerder, klinken als wat boven in de lijst. Is. Ja. Maar ja, wij, hebben zien toch een hele andere smaak. En zo komen we toch wel weer op wat andere pareltjes uh, terecht. Ja, absoluut. Nou, gelukkig heb jij ook nog een pareltje meegenomen vanavond, hè? Om het, om het af te leren dan. Uh, want ja, welke plaat heb je even, nog meegenomen? Even een commercieel correcte plaat. Oh, dat, dat zit je vast bij Chris Cross, uh, Amsterdam. Ja, en de, en de bo Boy Next Door, ook nog meegenomen. Ja. Oh, nou Whenever in de Joe Stone remix. Je hoort hem hier natuurlijk bij See It op jouw CVM's antwoord. Zometeen. Na het nieuws weer verkeer. Als dat er is natuurlijk. Van tien uur. Dan is hij hier weer helemaal klaar voor. Een uur lang nonstop in de mix. The one and only DJ Dion Sydney Kan ik vast warmdrijven voor vanavond? Want, waar sta hij vanavond? Ik sta weer in Club Smoky in Amsterdam. Hij staat gewoon weer in Club Smoky. Nu eerst Crisscross Amsterdam en de boy next door. Whenever.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 Girl, I work on that Even a million miles won't get me gone I'll meet you every night And every dream I find you love That makes me smile Whenever, wherever we're meant to be together I'll be there and you'll be near And that's the deal, my dear We're over, you're under You'll never have to wonder. You can always play by ear And that's the deal, my dear Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah Yeah. We right. so no. can always play by either And that's the deal, my dear We'll forever, we'll never Be, together We'll forever, we'll never And that's the deal We'll never, we'll never Be, be, together I'll be there, you'll be near And that's the deal, my dear We'll never, That we can be, and that's the deal. Oh, you you never have to wonder. You can always be right here, and that's the deal, my dear. Oh, oh, oh, oh, hey. and that's the.